De Lorenssluis bij de afsluitdijk die gisteren openging na een grote renovatie is weer dicht. Een kotter uit Urk is tegen de sluisdeur gevaren. Schepen langer dan 67 meter moeten nu gebruik maken van de stevinsluizen bij Den Oever. De Lorenssluis wordt op zijn vroegst maandag weer in gebruik genomen als het lukt om een reservedeur te plaatsen. In Bangladesh is opnieuw iemand in stukken gehakt. De man, een kleermaker, zat in zijn winkel toen hij volgens de politie door twee mannen met scherpe wapens werd aangevallen. Mogelijk is de aanslag gepleegd door islamitische extremisten. De kleermaker zou enkele jaren geleden kritische opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed. Bangladesh is de laatste tijd het toneel van extremistisch geweld. Zo werd onder meer een hoogleraar aan stukken gehakt.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 Het weer, vooral in het westen zonnig, in het zuidoosten is het bewolkt en er valt ook wat regen. Morgen wordt het vrij zonnig, in de middag ook in het zuidoosten. Het blijft droog en het wordt 12 tot plaatselijk 15 graden. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek, Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 And dream to me, I oh, just you can. Always...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 Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij dan weer ondergetekende, Fred hey, hier bij CFM Entertainment for You. Tot ook met de klokjes van 7 uur. En uh, ja, natuurlijk hebben wij visite. En uh, dat is niemand minder dan José. Ja, uh, laten we haar maar even stoppen. José, goedemiddag. goedemiddag. Doet hij het nu? Nee, nee, even kijken. 1, 2, 3... Ja? Ja, we ja, zijn ja. er een hele goede middag, Fred. Een hele goede middag, luisteraars. Hallo. Goedemiddag. Hoi. Vertel eens eventjes wie je bent, waar je vandaan komt. Voor de luisteraars die, uh, ja, die het nog niet, nog niet weten. Nee, ik ga me even voorstellen. Ik uh, ben Jose Sepp. En uh, nou, zangeres. Ik kom uit het Brabantse Etteleur. Dus ik heb er een uh, leuk ritje op zitten. Dat ligt vlakbij Breda. Ja, uh, Berg-op-Zoom, uh, die kant op. Ja, hè? Ah. het ligt tussen Breda en uh, Roosendaalbergen op zoom ja, ja, ik ken uh, het. Ja, ken je het. Ja, ja ik ja, ken het. Ook. Ja, voor even. Geografisch voor de mensen. En uh, nou ja. Um, uh, ben hier heel graag uh, te gast bij jou vanmiddag, Fred? Ja, nou ja, bij we, deze kennen, nog, uh, we kennen elkaar Martijn. al een beetje via, ja, via Facebook natuurlijk, ja, maar ja. leuk om je echt te zien. Ja, dat is weer eens wat anders, hè? Ja. ja, ik bedoel, zo'n foto is leuk, maar. Hè? Ja, dat, <laughs> maar dat is andersom ook, hè? Ja, ja, ja, ja. Hey, uh, even over jou, uh, jou, jouw nummers eigenlijk. Je ja. hebt uh, momenteel twee, uh, twee CD's uitgebracht. Klopt. Ja. De eerste ja. is. Uh, het is een wonder. Ja, die is een half jaar geleden uitgekomen. Is mijn debuutsingel. Ja. Uh, ik zing al heel lang. Eigenlijk vanaf uh, mijn uh, jonge jeugd al. Uh, ja, dat, helemaal... dat, dat is hoeveel? Ja. Um, uh, <laughs> <laughs> ik zing al een uh, 30, 30, 35 jaar. Zo, echt, al? Ja, echt heel lang. Sst, niet te hard. Nee. En, uh, <laughs> en, ja, ik ben begonnen met playback shows. En daarna ja. um, soundmix shows. jachten. Henny Huisman? Uh, dat uh, niet, dat nee, niet. Nee, nee. Okay. vond ik altijd een beetje eng. Wel gewone... Uh, nou, je bedoelt uh, Henny Huisman of de show? Uh, ja, daar laat ik me dan, dan <laughs> verder niet meer over uit. <laughs> maar uh, ja, voor de eerst heel veel optredens gedaan uh, in Nederland, Weisland, heel land. Heel veel leuke shows met uh, bekende artiesten. En uh, heel veel projecten gedaan uh, in al die jaren. Maar nog nooit een single uitgebracht. En ik dacht vorig jaar, nu moet het er maar van komen. Ik ga nou. zelf een uh, singeltje uitbrengen. Nou ja, het is een leuke single geworden. Ja, het is een, een hele, tenminste ik vond het ook een heel leuke single en de mensen ja. ook denk ik, want hij is super leuk opgepikt. Ja, ja. Het, het, het is een nummertje van eigenlijk wat, wat heel lang geleden al eens een keertje ontstaan is. Ja, klopt, 1981. Ik, ik, ik weet even niet meer door wie gezongen, maar... Linda Williams. Ja, ja ik ga je helpen, want ik weet dat natuurlijk ondertussen ja. wel heel goed. Um, Linda Williams, het Eurovisie Songfestival in 1981. Ja. En, uh, ja, dat was uh, oorspronkelijk haar liedje. Ja, nou, ik, ik weet het verschil niet meer tussen 19, uh, 1980 of 1981, 82. Ik weet niet wie er toen gezongen heb uh, voor Nederland. Dus, nee, uh, nee dat, ja, <laughs> omdat ik hem nog gecoverd heb, uh, moet ik dat natuurlijk wel helemaal weten. Ja. Dus ik heb het ook al een paar keer eerder verteld. Maar uh, ja, ik vond het altijd een heel leuk nummer. Ik zong het al heel graag in het land. En ik merkte ook wel dat de mensen het heel vrolijk vonden. En het paste ook heel goed bij me. Dus toen ik uh, bedacht dat ik een single uit wilde brengen, ben ik naar Manfred Jongenelis gegaan. En uh, ja, dat is gewoon heel bekend in de, in de Nederlandse muziekindustrie. En uh, ja, met Manfred erover gehad. En we hebben dit nummer in een nieuw jasje gestoken. Het was echt toe aan make-over, ja. zou maar zeggen. Waarom, waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd? Ja, uh, nou ja, wat ik zei, ik was heel erg actief bezig. Uh, heel veel optreden binnen en buitenland. Veel opleidingen gedaan. Uh, Academie ja. voor lichte muziek van John de Mol. Musicalopleidingen. En gewoon lekker bezig. Maar ook heel veel mensen ontmoet die dan zeiden van... Oh, we gaan een single maken... En dan uh, was ik daarmee bezig. En dan ja, kwam die nooit uit. Of het wachten was nergens op. Nee. En zo gaan dan de jaren voorbij. En ja. uh, wat teleurstellingen daarin. En weer verder gaan. Ik uh, ben er ook even een tijdje heb ik wat, wat stiller aangedaan in de muziek. Ja, totdat ik vorig jaar dacht van... Uh, ja ik, ik, dit nu, drijf, nu is de tijd rij. Nu moet ik het ja. gewoon doen. En uh, een soort van uh, ja dit wil ik nog doen in mijn leven. En dan kijk ik wel wat eruit komt. Dus ik ben ook echt vanuit een, mijn hart ben ik, uh, dat nummer op gaan nemen. Zonder bedoelingen dat dat... Uh, ja, opgepikt je hoopt natuurlijk wel dat de mensen het ook leuk vinden ja. maar dat is altijd maar afwachten en uh, ja bleek dat het gewoon een heel leuk product is geworden en de mensen het leuk vonden het werd echt overal gedraaid en uh, ja optredens kwamen ook weer lekker binnen en ja, ik dacht ik moet hiermee mee verder ik ga nog een single maken dus zo is, is het eigenlijk ja, ja het is eigenlijk zo gaan rollen maar wel met een gevoel dat ik het wilde maken en eerst wilde kijken of de mensen het leuk vonden dus, uh, ja, Maar ze zitten dus schijnbaar ook gewoon te wachten op uh, uh, ja, een leuke zangeres... met leuke vrolijke nummers. Ja. En uh, ja, dan zijn ze ah, bij ja. mij aan het goede adres. Nou, dan zullen we hem uh, eventjes gaan draaien. Nou, leuk. Het is een wonder. Ja. Komt-ie dan. Ja. Het is een wonder. Het is een wonder. Ja, dat ik jou het wonder Ik had ook geen ervaring nog, zelfs in Altijd vallen en weer op stem zonder commentaar. En in stilte knoopt ik de eindjes aan elkaar. Het is een wonder, het is een wonder, ja, dat ik jou heb ontmoet. U Begin. Ik heb weer mijn vertrouwen terug en altijd goede zien. Alle dingen die ik doe, doe ik met plezier. Yeah, dude Ja, dat zei ik al. En we hebben natuurlijk José Sepp hier zitten. Die dit liedje dus uh, ja geschreven... Nee, niet geschreven, hebt, gezongen heeft. Gezongen, ja. ja. ja, ja de single, half single, een jaar, halfjaartje half geleden. Half jaar geleden. Ja, ja en uh, nu, uh, nu ook weer een uh, mooie single uit. En uh, ja, vandaar uh, dus uh, uh, de glimlach. De ja. vrouw met de glimlach. Ik had het al op uh, ja. Facebook neergezet. Ja, dus, het uh, ja. Ja, ja, ja, komt zo toevallig uit. De titel is inderdaad Mijn Glimlach. En uh, op de foto... Uh, ja, dus sta ja. uh, uh, ik ook niet onvrolijk. Ik heb geen enige foto gezien waar je nee. ship of treurig op kijkt. Of, nee, of dat nee, je zegt van nee. nou, dit is mijn dagelijkse feest niet, maar... Nee, <laughs> dan ga je die ook niet zo snel op Facebook zetten natuurlijk. Maar ik ben doorgaans wel altijd vrolijk. En ik ben op dit moment gewoon heel erg gelukkig met hoe het allemaal gaat... Uh, Na nou, die eerste single natuurlijk heel veel radio en tv gehad en uh, goed opgepikt. Uh, ja, het is alleen maar een voorrecht om, om je muziek aan de mensen te mogen laten horen. Lekker optreden overal, uh, interviewtjes doen en uh, ja heerlijk. Ik merk gewoon dat er een stijgende lijn in zit in, uh, in de vraag naar mij als zangeres. Dus ja, dat is super. Ja, en, uh, ja, ik vroeg het je net al, uh, ben je ook nog voor plan uh, om het in het Engels te gaan zingen? Ja, ik zing bij mijn optredens dus, uh, ook uh, wel eens een mix van uh, Nederlands en Engels. Ik kijk altijd even, wat is het publiek? En wat voor soort feestje is het uh, als ze mij boeken? Het is dus in ieder geval altijd feest met mij als je me boekt. Uh, maar ik kijk altijd even, wat voor, uh, ja, zijn het jongeren, wat ouderen, uh, ertussenin? En dan uh, pas ik daar altijd mijn repertoire op aan. Natuurlijk komen mijn singles aan bod. Ja. Maar ook uh, als het zo uitkomt, uh, wat, wat Engelstalig, April Survive, A style, Year of Summer... Um, en Nederlands natuurlijk, dus uh, ja, het is altijd gezellig. Ja, nou, ik, ik bedoel, uh, eh, boeken, kunnen ze. Uh, waar, waar, waar moeten ze zijn eigenlijk om nou, te ja, boeken? Laten denken, we het zo zeggen. Ja, nou ja, als ze denken, oh, dat is leuk, en uh, zo meteen mijn tweede single ook... dan, uh, ik heb een website, www.jozeezep.nl en daar staan, uh, staat allemaal informatie ook, ook een hele playlist... dat ik allemaal zo, uh, zo kan zingen of zo zal zingen. Uh, bij een optreden, uh, mijn videoclips staan erop, uh, downloadmogelijkheden voor mijn singles... En allerlei leuke wetenswaardigheden van hoe ik ben begonnen. En eh, wat foto's. Eh, nou ja, waar ze me kunnen boeken. Inlichtingen, daar staat er ook op. Ik heb een Facebookpagina, een persoonlijke. En een zangeres. Facebookpagina, ja. ook ja. Jozee Sepp. Instagram en Twitter, dus nee, ik ben heel de hele dag actief. Alles. Alles, dus. Uh, alles ja, op, uh, op social media. Ja. <laughs> ja, ja. Ja, maar het is tegenwoordig heel belangrijk, Fred, dat je uh, echt het uh, contact openhoudt met ja. de mensen die je willen volgen. En die mogelijkheid is er ook. En dat ja. zie je ook ten opzichte van, ja, zeg maar, toen ik dertig jaar geleden begon als, als jonge meisje. Dat dat ja, die mogelijkheden zijn nou legio. Dus je kan ook sneller een groter publiek bereiken. En die interactie daarmee is zo super dat de mensen he, kunnen reageren op ja. je optredens, foto's er neerplaatsen. Of reacties over je, over je single, of wat dan ook. En daar kun jij ook meteen weer op anticiperen. Ik vind dat gewoon super belangrijk. Want dat is waar je het voor doet. Voor de ja. mensen. Ja, en ja, tegenwoordig moet je wel via social media. Want ja. Ja, je kan oh, eigenlijk niet zonder meer. He? Nee, er zijn er, die het natuurlijk op een op, meer op low level doen. Maar ik vind het gewoon belangrijk. Uh, wat, wat ik zeg, ik vind het zelf leuk om te doen. Maar ja zeker voor de, voor de mensen die je muziek uh, draaien of kopen of naar je optredens komen. Ja, dat is een wisselwerking. Dus, uh, ja. Ja. Nou ja, en uh, gelukkig hebben we internet. Ja, hè, dus, ja, <laughs> ja je doet ja, het samen. Ja, nee, maar ik bedoel, je bent nou ook uh, uh, helemaal in Amerika uh, Jee. te zien en, en te ontvangen. Dus ja, ja ook ja. daar zitten dus uh, Nederlanders... die, uh, die uh, dus geëmigreerd zijn. Ja, ja en die, die zitten ook mee ten te aanzien. Nou, helemaal dus, uh, overzien. Leuk. Ja, ja. Dus uh, Daarom zeg ik, het is uh, leuk dat er internet is... en uh, social media. Ja. Dus dan uh, bereid, uh, of bereik je een heel breed... Publiek, ik kom niet aan je bewoordelijk. Nee, nou ja, ik verwacht straks gewoon een hoop zandvoortse mensen of andere mensen die uh, lijken op, uh, op mijn pagina of uh, contact zoeken op de persoonlijke pagina. Pas dan. En dan kunnen ze me volgen. En misschien nu, nu ook wel online. Hè? Met de camera erop. Ja wel. Want jij zei dat er een camera ja, ja, is was. Dus ik zwaai heel je Dus uh, zwaai maar eventjes uh, <laughs> ja, ja. die uh, via de computer mee zitten te luisteren. Ja. Elders in het land. Ja, ik weet dat er een paar mensen meeluisteren. Ja, en nou, ik weet ook dat er een paar mensen meekijken. Dus Kijk. Leuk, leuk. <laughs> hey, Dan gaan we even jouw tweede single draaien. Ja, een tweede single. Dat is uh, weer met Manfred Jongenelis een productie. Manfred uh, heeft getekend voor de muziek en ik zelf voor de tekst. En uh, ja, het is gewoon een hele vrolijke nummer. En zeker in het kader van de zon die gaat komen van de week. En uh, ja, de lente die er ook echt aankomt, hè? want ja. het wordt de 20 plus... Zou ik zeggen, uh, het gaat over flirten. En uh, het is uh, ja. voor mij de legale flirtpraat van het voorjaar. Nou, uh, dat, uh, dat houden we ook zo. Ja, ja, ja. Geloof ik daar nog steeds in de top vijf, uh, de Dutch top vijf van uh, het, Ja, je bent er nog niet uit te slaan. Dus. Nee, nee. <laughs> we gaan hem draaien. Mijn glimlach. Ganze lachen tot een nieuwe morgen komt. Nu voelbaar blikken die kruisen en blinders in mijn buik het spel van wat flirten is. Af en toe bespamen zien mijn klimlach speciaal voor. Wat ik je wil zeggen, blijft het bij dit moment of... Komt er nog wat meer de dus het spel, van wat flirten is, is, Soms wel heel uitdagend zien, mijn glimlach speciaal... Zie je Doel enthousiaste menigte. Ja, toch? Ja, geweldig. Leuk. Hey, uh, wat ik nog wel wilde vragen. Uh, ja. is, uh, is er eigenlijk nog een idee om een, om een album hier uh, te maken? Ja. Ja? ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, toch? Ja, kijk, dit zijn natuurlijk Bouwsteentjes. Uh, dit is mijn tweede single... Zeker, dit jaar komt er nog eentje. Ik weet niet wanneer, want uh, we gaan uh, we zitten nog volop in de promo. En uh, ja, het nummer draait nog hartstikke super mee. Dus ik, ik wil ook nog niet. Ik ga me aanbevolen, dus. Ja. <laughs> ja. Ik ben nog niet bezig met een volgend nummer. Maar dat zal over een aantal weken weer gaan broeien, denk ik. Uh, om weer wat te gaan schrijven en met Manfred iets te gaan uh, uitwerken. En dan, uh, ja, dan denk ik zo in het uh, net na de zomer dat er weer wel wat gaat komen. Um, dat is wel de planning. En dan hebben we single 3. Ja, en dan wil ik toch langzaam toewerken. En wanneer dat is, weet ik niet. Maar naar een, een album. Maar dan uh, wil ik wel een aantal leuke singles op mijn naam hebben staan. Lekker vrolijk. En daarna uh, misschien ook wat uh, mooie ballads erbij. En ja, gewoon een eigen stuk. Uh, ja, dat, ja. Dat, dat, dat hoort er toch ook een beetje tussen. Ja, een beetje ja, ballads ja. tussen. Dan, ja, maar dan, dan, had, ik, dan het eigenlijk had ik een album al... een beetje compleet. Ja, ja zeker. En, en die veelzijdigheid die is er natuurlijk ja. ook. Alleen die. Uh, ja, dat, dat balletgedeelte laat ik nooit zo echt op het podium zien. Uh, ik vind het altijd leuk om, uh, om de mensen heel veel vertier te geven. Veel gezelligheid. Um, ja, maar op een album past het natuurlijk super goed. En uh, ja, het is iets waar ik wel naartoe leef om, om ook te doen. Ik had een half jaar geleden niet bedacht... dat ik überhaupt een tweede single zou maken of een derde. Of een album. Maar uh, ja, het, het, het gaat, uh, mijn meisjedroom uh, gaat gewoon in vervulling op dit moment. Dus heel leuk. Ja, nou, daar, gaan, daar doen we het voor. Ja, he? ja Toch? helemaal, helemaal, ja. Uh, ja, zijn er nog optredens uh, gepland? Jazeker, ja, ja, en land. ook hier in de buurt. Okay. Uh, ja, als je op mijn website uh, bij, uh, bij Agenda kijkt, zie je de openbare optredens. En ja. uh, zul je ook zien dat volgende week, zondag 8 mei, op Moederdag... ben ik uh, ja, hier in de buurt, een beetje in de buurt dan, in horen. In horen. Nou, dat ja. Is ja dat is toch wel ook ja, in ieder geval Noord-Holland... Ja. En uh, ja, daar sta ik in. Ik weet even de naam niet van, uh, van, de, van het café, van de kroegel, maar uh, daar ben ik ook te zien. Dus uh, dat nou, is. allemaal op, uh, te vinden op internet. Ja, dat dus. allemaal. Uh, dus dat is uh, binnenkort dan. Ja. En voor de rest uh, door heel het land natuurlijk. Dus uh, ga even naar mijn website, www.jocsep. En uh, je kunt uh, alles even zien. Nou, dat is mooi. Ja. Dan gaan we nog even een plaatje draaien. Hé, hey Fred, draai nog eens een plaatje. Zéjo, Kingston. Yo, way to That's why it'll never work You have me suicidal Suicidal When you say it's over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 You're one of a kind, but you must shut my mind. You are thinking decline, oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too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 My mic. You are to this declined, oh Lord My baby is driving me crazy Your way to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 Suicidal. Die is snel. Beeldig voor girls. <laughs> <Shin> <laughs> <Kingston>. Ja, <laughs> ja we, we waren even een beetje afgeleid van de, de computer. Ja. En we hadden het heerlijk over vakanties hè, Fred. Eh, Vakanties, ja, inderdaad. Ja, uh, ja ik, ik ga lekker uh, augustus naar Ibiza. Ja, je staat er goed voor. Ja, jij ook. Uh, ja. Begrepen, dus, ja, ja, ja, <laughs> ja, klopt, inderdaad. En uh, ik ga in, uh, van de zomer naar jouw uh, geliefde Italië. Ja, ja, ja, heerlijk is dat. Ja, heerlijk. Ja. Vakantie is zo fijn. Hè? Ik. Ja. Uh, nou ja, het mag niet heel het jaar vakantie zijn, je moet ook werken, maar ik uh, ja. kan er echt naar uitkijken hoor, nu al. Ja, ja. Ik bedoel, in jouw geval is uh, je werk ook je hobby. Ook, maar ja, ik heb ook een baan erbij. Een paar dagen per week zit ik ook uh, werken op een hogeschool. Dus, uh, met uh, met, uh, met vervelende, vervelende jeugd? Nee, dat is hartstikke <laughs> leuk. Ik zit tussen studenten en docenten en uh, ja, het is gewoon heerlijk om, om daar ook mee bezig te zijn. Dus uh, ja. ja. Ja, ik, ik, ik, ik zit inderdaad hier, als dit mijn enige baan zou zijn, dan zou het ook niet best zijn. ah ja, uh, dat weet je niet, dat weet je niet. Nee, maar ik bedoel alleen voor de zaterdag, maar dan zou ik niet kunnen leven natuurlijk. Nee, dat, dus dat uh, ja, of jij moet heel goed betaald krijgen. Ja, <laughs> dan moet ik naar Gielbele gaan zitten. Of uh, ja, zo. ja, ja, wie weet, wie weet. Nee, uh, je, je weet het nooit inderdaad, in de toekomst. Nee. Maar ja, dat, uh, dat kunnen we ook over jou vertellen. Ja, nou ja, ik uh, zie ook maar hoe het komt. Ik heb er in ieder geval zo heel veel uh, plezier in. En uh, de mensen zijn enthousiast, dus uh, ik ga lekker door zo. Ja, je hebt de juiste mensen achter je staan, denk ik. Ja, ja, ja, een heel leuk team met mensen. Uh, ja, we, waarmee we alles doen. Een uh, uh, fijne producent, hè, Manfred. Uh, een, een hele goede geluidsman in het land. Uh, mensen die me pluggen, hè, Dennis. is uh, geweldig, dus ik heb ja. gewoon een heel fijn team. En natuurlijk mijn achterban, thuis uh, thuissituatie, die uh, maken het ook mogelijk... Dat ik dit kan doen en uh, ja. die uh, steunen me daar ook in. Support. Als die je niet steunen, dan uh, nee. wordt het lastig. Nee, ik, ik, ik, ik zeg dat soms heel weinig of misschien wel te weinig. Maar uh, ja, um, dankzij mijn thuisfront kan ja. ik dit wel allemaal doen en wordt dit mogelijk gemaakt. En uh, ja, die, die helpen me daar ook bij. Ja. Dus uh, super. Nou ja, sommige mensen die denken altijd dat het allemaal vanzelfsprekend is. Maar nee, dat is maar het je dus doet helemaal het niet. Nee, je nee. doet het niet alleen als, als artiest. Je hebt daar gewoon, hè, die ik net ook noemde. Dat zijn gewoon wel een onderdeel van, van je zangcarrière. Ja. En, uh, um, ja, en vergeet ik natuurlijk nog heel veel andere mensen. Maar ook uh, ja, radiostations die het mogelijk maken. Dat je muziek te horen wordt gebracht. Dus ja, iedereen werkt daar aan mee. En dat is gewoon heel fijn. ja. ja. Nou ja, en wij staan ook achter je. Nou, dus, dat bedoel nou. ik. Radiostations is eh? dus ook jij, Chris. <laughs> ja. Hey, ja. Ja, ja, ja, ja, Je gaat eigenlijk lekker naar huis. Dus uh, Je hebt uh, vandaag nou, helemaal ja. niks bestaan. Uh, of, of toch wel stiekem? Ja, we gaan, uh, we gaan zo meteen nog even lekker een hapje eten. En dan, uh, dan gaan we richting Brabant weer. Nou, Oké, okay, dat doe je hier in Zandvoort. Uh, nou, als jij nog een uh, leuk, uh, leuk tentje hebt voor mij... Die uh, zullen er vast wel zijn in ja, de heerse ja, wat, wat je ja, aan kan, uh, kan bevelen? <laughs> uh, nou, niet 1, 2, 3, uh, maar ik weet dat er aardig wat in het centrum zit. Dus, uh, Oké, okay, nou, we spreken zo uh, naar de uitzending even. Doen we. Ja. We gaan even een plaatje draaien van uh, Jeffrey Kuipers. En uh, die kun je ook wel, denk ik. Ja. Oh, verdonderd! Ja. Zo, dat was hij dan, Jeffrey Kuipers. En Overdondert. En uh, ja, toch wel ook een, ook een vrolijke zomerse Ja. Hele leuke song. hey José. Wij hebben eigenlijk alles een beetje gehad, hè? Ja, volgens ja. mij wel. Ik denk dat de mensen... We hebben niks meer te liegen. Nee, nee dat zo. sowieso niet. <laughs> en ik weet niet of de mensen nog wat willen weten. Maar uh, ja, maar heb jij nog wel een vraag aan mij? Of, uh, of denk je dat we alles hebben door... Nee, ik, ik heb eigenlijk uh, het hele lijstje, denk ik, gehad. Ja, nou ja. Voor informatie kunnen ze naar mijn website en... Uh, hebben ze nog vragen, dan was, mogen die altijd gesteld worden. www.joz.sep.nl was juist, het, hè? Juist, ja. juist ja. Ah, oké. Okay. En uh, ja, anders eventjes uh, via uh, Facebook, uh, entertainment for you Daar uh, kunnen ze ook eventjes terecht en dan kunnen ze jou ook vinden. Ja, ik zal straks uh, mijn clipje er nog even op zetten. Dan kunnen ze daar altijd nog eventjes een ja. blik op werpen. Heel leuk om te kijken. En uh, dan zie je ook even de muzikanten waarmee ik uh, samenwerk. Dus dat is altijd leuk. En uh, nou, ik ga zeggen, kijk maar. Ja. Gaan we zeker doen. Super bedankt dat je hey, hier mocht zijn. ja We houden je in de gaten. Ja, leuk. En uh, ja, bij je eerst volgende single... Uh, ja, horen we graag van je. Zeker doen we. Dus we houden contact. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Jij bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. En, uh, dadelijk weer een, een goede reis naar huis. Dankjewel, Fred. Voor jullie allen natuurlijk. En, uh, de, rest, <laughs> de rest hangt en zit er een beetje bij. <laughs> ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Fred. Hey, we gaan uh, een plaatje draaien van de Fingerboys Boys. En we like the party. I'm um... gonna go to the Gehoord hetzelfde verhaaltje afgesloten met een lach. Waardoor ik in het begin zo naïef jouw slechte kant niet zag.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 Caroline en uh, jij denkt toch niet... haar laatste nieuwe single. En natuurlijk, uh, ja, José Seb was hier eventjes op visite... Uh, ter promotie voor haar nieuwe single natuurlijk. De glimlach. En uh, ja, ik zou zeggen, José, nog een veilige reis naar huis. Een veilige reis naar huis, ik kan niet eens meer praten. Ja, we gaan lekker verder met uh, Leggie Lee. En uh, zij hebben het over... Hi, Follow the River... Entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. En nog allemaal een hele goede middag. En gaat u eten. Eet smakelijk! Van uh, Liggy En I follow the rivers hier bij CFM Entertainment for you. is blokjes van uh, 7 uur. En draaien wij natuurlijk de lekkerste muziek. En uh, ja, wat gaan we doen? Een lekker muziekje draaien van Eminem en Rihanna. En uh, I love the way you lie.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 I'm, I'm just gone go.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 Poverie. en uh, mama, Ma, mama, Marina en dat is allemaal hier op CFM Entertainment voor uh, you op die 106,9 vanuit Zandvoort en uh, ja, wij gaan langzaam naar het nieuws uh, van uh, 6 uur en dat doen we met de party, party animals en Have you been mellow? Ja, en dan mag gedanst worden natuurlijk. Hè? Wel rustig aan, want uh, alles gaat wel wat eraan, hè, binnen.